Nog eens 300 mensen zijn vergiftigd, bijna 180 liggen in het ziekenhuis. Het zou gaan om een van de ernstigste incidenten met illegale alcohol in Iran. Het nuttigen van alcohol is daar streng verboden... maar ondanks het verbod en scherpe politiecontroles... is illegaal gestookte alcohol toch in eh, Iran ruim verkrijgbaar. De Spanjaard Alejandro Valverde heeft in Innsbroek de wereldtitel op de weg veroverd... Op het parcours met negen beklimmingen troefde hij in de sprint... de Fransman Romain Bardet en de Canadees Michael Woods af. Tom Dumoulin sloot pas op twee kilometer van de finish... bij de drie koplopers aan. Hij eindigde als vierde. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en valt er een bui. Vannacht koelt het af naar zo'n vijf graden. Morgen soms zon en af en toe een bui. Het wordt hooguit veertien graden en er staat een stevige noordwestenwind.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 Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie, Ruud Jansen. CFM klassiek, zondagavond, 7 uur. En deze keer een hele speciale uitzending. Zoals al aangekondigd. Eh, staat vandaag het orgel centraal. En niet zomaar een orgel, maar het orgel van de Grote of sint Bavo-kerk in Haarlem. Een orgel dat gebouwd is door Christian Müller... en dat ingewijd werd in 1738. Wordt nog steeds beschouwd als een van de mooiste orgels. Ik ga u daar gedurende deze uitzending wat meer over vertellen. Um, wat belangrijk is dat de opnames die wij gaan laten horen van LP komen... en deze LP's, uh, het zijn er twee... Uh, ...zijn in de tijd uitgebracht ter ondersteuning van de restauratie... ...van diezelfde grote of sint bavo Kerk in Haarlem. Het zijn uh, de twee toporganisten die toen de tijd ook stadsorganist waren... ...Albert de Klerk en Piet K. En dat zijn geen kleine jongens, gelooft u dat, van mij. Toporganisten dus op een toporgel. We gaan het uh, niet alleen het orgel allemaal aan elkaar laten horen... ...maar we gaan het een beetje afwisselen met... Orchestrale piano, eh, wat van ook, wat u normaal van ons gewend bent. Dus door deze hele uitzending heen komt u om en om het orgel tegen. We gaan beginnen met het orgel. Uh, een stuk van Johan Sebastiaan Bach. De prelude en fuga in e, in e mineur. BWV 533. En die wordt uitgevoerd natuurlijk op het Christian müller orgel door Piet K. Uh... Um... We wisselen het uh, een beetje af vandaag. Ik zei het al, het orgel met andere muziek. En vandaar dat we nu verder gaan met Mozart. Een concert voor fluit en harp in C-majeur. En het nummer daarvan is K299. Het wordt uitgevoerd door uh, Andreas Haas, die speelt fluit. En Johanna uh, Reitmeier, die speelt harp. Zij worden allebei begeleid door het nieuw... Keuls Philharmonisch Orkest onder, leid... onder leiding van Volker Hartun. <tied> terug naar het orgel. En deze keer eh, gaan we luisteren naar Albert de Klerk... op het befaamde Christian Müller-orgel van de Grote... of Sint-Bavo-Kerk in Haarlem. Het orgel is gebouwd, zei ik al, in 1738. Het is eh, sindsdien eh, regelmatig gerestaureerd of veranderd. Niet altijd ten goede. De, een van de belangrijkste... Eh, restauraties is in de jaren 50 eind jaren 50 gebeurd door de Deense orgelbouwer Markussen. Daarvoor waren er al een aantal uh, veranderingen aan het orgel uh, uh, gedaan die nou niet bepaald uh, op prijs gesteld worden werden. En in het begin van deze eeuw uh, is het orgel eigenlijk weer een beetje in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht qua uh, dispositie, qua registraties en zo uh, door de Saanse orgelbouwer Flentrop. Maar dat is uh, en nu klinkt het orgel dus weer echt zoals Muller het in de tijd bedoeld heeft. Um, deze LP waar we nu van draaien is tot stand gekomen... dankzij, dat staat er expliciet bij, Belangeloze medewerking van de artiest. En um, ik heb het ook al gezegd, deze LP, ook die andere van Piet K... is gemaakt ter ondersteuning van de restauratie van de Grote Kerk in Haarlem. Goed, we gaan luisteren naar een stuk van Jan Pieterszoon Zweling. Gespeeld dus door Albert de Klerk. Het is variaties over psalm 116. En dat heet J'aime mon Dieu car lorsque j'ai Dat is de uh, Franse titel ervan. Zweling. was natuurlijk een Nederlandse componist. En die leefde van 1562 tot en met 1621. Gaat u genieten van deze prachtige orgelklanken. Gespeeld door Albert de Klerk. Overigens is Albert de Klerk in Haarlem geboren uit uh, Vlaamse ouders. Hij heeft gestudeerd bij grootheden als professor Hendrik Andriessen en uh, dokter Anton van der Horst. En hij is uh, in de tijd aan het uh, conservatorium Koemlaude geslaagd voor het uh, uitvoerend muzikusdiploma uh, diploma Organist. Dus het was geen kleine man. Uh, we gaan weer over naar het orkest en in dit geval Tchaikovsky. Want we proberen het een beetje afwisselend te houden. Alleen orgel, dat is misschien wat veel. Vandaar nu naar het orkest van Peter Ildic Tchaikovsky. Gaan we luisteren naar de symfonie nummer 4 in F mineur. En daaruit het eerste deel. Uh, opus 38 uh, TH 27 is het nummer van uh, de symfonie. Het uh, stuk wat we gaan uh, beluisteren heet Andante Sostenuto Moderato Con Anima. Allegro Vivo. Nou, dat komt er dus allemaal in voor. Het wordt uitgevoerd door het Philharmonia Orkest... onder leiding van topdirigent Herbert van Karajan. <tieding> Ja, dat was het langste stuk van de hele uitzending, maar uh, zulke lange komen er nu niet meer. Ik ga u nu uh, twee kortere stukjes laten horen, gespeeld door Piet K. op het Christian Muller-orgel van de Grote Kerk in Haarlem. En uh, het zijn historische opnames, beide organisten leven al niet meer, uh, maar het zijn uh, historische opnamen uit uh, de tijd dat de Grote Kerk in Haarlem dringend aan restauratie toe was. En vandaar dat deze twee LP's van Albert Klerk en uh, Piet K., stadsorganisten van Haarlem in die periode, uh, deze LP's zijn opgenomen. En de verkoop daarvan uh, was dus ter ondersteuning van die grote restauratie die uh, in de jaren 60-70 heeft plaatsgevonden van de Sint-Bavo-kerk. Uh, twee stukjes, zei ik al. De Cornet voluntary van John Robinson en de Trumpet Voluntary van Henry Heron. Piet K. op het historische Mullerorgel van Haarlem. <tieden>